Zes uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het oosten van Turkije is gisteravond opnieuw getroffen door een aardbeving. Daarbij zijn zeker zeven mensen omgekomen. Ongeveer 25 gebouwen zijn ingestort, waaronder een hotel van zes verdiepingen in de provincie hoofdstad Wan. Hoeveel mensen er nog onder het puin liggen is niet duidelijk. Wan en omgeving werden twee weken geleden ook al getroffen door een zware aardbeving, waarbij ongeveer 600 doden vielen. In Griekenland wordt vanochtend verder onderhandeld over de vorming van een nieuwe regering. Premier Papandreou hield gistermiddag al een afscheidstoespraak, maar na een bezoek aan president Papoulias volgde de mededeling dat de linkse PASOK en de oppositiepartij Nieuwe Democratie vandaag verder praten. De onderhandelingen liepen gisteren vermoedelijk vast op het punt wie de nieuwe Griekse regering moet gaan leiden. Ook de beurzen in Azië staan op verlies, onder meer vanwege bezorgdheid over de hoge rentestand en staatsschuld van Italië. De Nikkei in Tokio opende 1,8 procent lager dan de slotkoers van gisteren en het verlies liep al snel op naar ruim 2,5 procent. De beurs in Hongkong begon bijna 4,3 procent lager.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 Dit was het NOS-journaal. Aan en verkeersinformatie. Alleen een waarschuwing voor de mist. Want in het noordoosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Donderdag 10 november, goedemorgen. De aankondiging van het opstappen van Berlusconi wekt nog niet echt vertrouwen. Nee, dat kun je wel zeggen. Als reactie op Berlusconi's besluit kelderden de beurskoersen... en wordt de eurocrisis eigenlijk alleen maar heviger. We houden de financiële markten in de gaten vanochtend. Laatste nieuws over de politieke situatie in Italië... krijgt u van correspondent Bas Mesters. En het geaarzel van de Grieken met het samensmelten van een samenstellen... van een nieuwe regering, dat maakt het er ook niet beter op. U hoort van Connie Kees of er weer nieuwe namen genoemd zijn. En van Griekenland-kenner Kees Klok hoort u over de de spanning in Griekenland. Dan naar eigen land. Bij de nieuwe nationale politie komt het werk van de politie... ...in de wijken en gemeenten centraal te staan. Daar hoort u minister opstelde van Veiligheid over. Mark Robin Visser loopt vanochtend alvast mee met wijkagenten in Apeldoorn. En we praten erover door... ...doen we met burgemeester van Zwolle en korpsbeheerder Henk Jan Meijer. En met Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP... ...die zeer kritisch is over de plannen. De Woonbond dan reageert op de mogelijkheden voor mensen... ...die net iets te veel verdienen om toch een sociale huurwoning te krijgen. Internationale energiewaakhond IEA waarschuwt voor de staat van de wereldwijde energievoorziening. Die is bepaald niet duurzaam en leunt nog veel te veel op fossiele brandstof. Topvrouw bij de IEA is Maria van der Hoeven. We spreken haar straks. Ik praat ook met een chocoladedeskundige over het grote chocoladefestival. Dat begint in New York. En nu moeten uw kentekenplaten goed vastschroeven, anders bent u ze kwijt.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 De aardbeving had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag zo'n 15 kilometer van de hoofdstad Waan. Daar vielen twee weken geleden tijdens een aardbeving meer dan 600 doden. Bij de beving gisteren zijn zo'n 20 gebouwen ingestort, waaronder een hotel van zes verdiepingen. Deze Japanse vrouw werd levend onder het puin van het hotel gehaald. Vermoed wordt dat veel gebouwen instorten omdat ze al zo ernstig waren beschadigd door de vorige aardbeving. Mensen met een wat hoger inkomen mogelijk, komen mogelijk toch nog in aanmerking voor een sociale huurwoning. De Partij van de Arbeid ziet wel kansen omdat de Europese regels veranderen. Nu is een sociale huurwoning alleen beschikbaar voor de lagere inkomens. PvdA Kamerlid Monash. En dan moeten ze opeens een, een huis gaan huren op de particuliere huurmarkt. Nou, in heel veel steden is dat een sprong van in plaats van 500 euro... moet je opeens 900 of 1000 euro gaan betalen. Natuurlijk onbetaalbaar voor verpleegsters en politieagenten. Dat kan gewoon niet. De grens voor een goedkope huurwoning is 33.000 euro per jaar. Dat is afgesproken met Brussel. Verdien je meer, dan mag de verhuurder je geen sociale huurwoning aanbieden. Volgens Monas zit de huizenmarkt door die regeling helemaal op slot. Nou, je ziet in de afgelopen tijd dat steeds minder mensen zijn gaan verhuizen. We hebben wat onderzoek gedaan bij allemaal corporaties in de verschillende plekken in het land. En dan zie je dat, uh, dat er nou, tot min 8 tot min 30 procent minder verhuisd is. En wat er dan gebeurt is, omdat die mensen niet gaan verhuizen, komt de doorstroming niet op gang. Dus starters, jonge mensen, krijgen geen nieuwe huurwoning. Lage inkomens die wat meer zijn gaan verdienen, kunnen niet naar een wat grotere woning. En volgens Mona's is dat voor veel gezinnen een groot probleem. Er zijn 600.000 huishoudens die op dit moment meer verdienen dan 33.000. En als die zouden willen verhuizen, dus geen corporatiewoning meer krijgen. Nou, u begrijpt ook wel, die woningen zijn er niet op de huurmarkt. Uh, en als ze er al zijn, zijn ze veel te duur. Het ziet er nu nog uit dat, uh, dat Brussel zover is. Ook andere partijen in de Tweede Kamer willen van de al te strakke inkomensgrenzen af. SP, GroenLinks, PVV en ook het CDA van minister Donner. Maar Donner vindt eerst dat het duidelijk moet worden... hoe de nieuwe regels er precies uit zullen zien. De Kamer praat er vandaag over. In de strijd om de Republikeinse presidentskandidaat te worden heeft Rick Perry vannacht flink geblunderd tijdens een debat met de andere kandidaten. De gouverneur van Texas wil enkele federale instanties schrappen, maar kon zich op het moment suprême niet herinneren hoe ze nou heten. It's three agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education and the um uh, uh what's the third one there let's see got 05 oh five? No, okay so five. commerce education and uh, the um uh I'm carry stunt ook nog even vrolijk door terwijl die op zijn speakbriefje kijk the third agency of government yeah. i would i would do away with the education uh the uh... <laughs> commerce. i i commerce and let's see i can't The third one I can't, sorry. Oops. Oops. En Herman Cain, de kandidaat die deze week werd beschuldigd van seksuele intimidatie, had het publiek juist wel op zijn hand. The American people deserve better than someone being tried in the court of public opinion based on unfounded accusations. That's what that's about. we naar Gelderland. Daar heeft een vader zelf een fietspad aangelegd voor zijn twee dochters. Omdat hij de bestaande weg te gevaarlijk vond. Een van de meisjes legt het uit. Dat was heel druk en je kon uh, bijna niet fietsen, want uh, de auto's kwamen heel hard aanrijden en dat was niet zo fijn. De dochters moesten over de dijk naar school fietsen, maar dat kon volgens hun vader eigenlijk niet. Wij wilden hier heel graag een voorziening, omdat het echt voor de kinderen te gevaarlijk is. Als er een vrachtwagen voorbij komt, dan zuigen ze gewoon die kinderen mee. Dus we hebben uh, het voor elkaar gekregen om hier zelf een fietspadje neer te leggen. We hebben ongeveer 8000 euro voor betaald. Het pad is 500 meter lang en ook het onderhoud van dat fietspad neemt de vader voor zijn rekening. Dat zal hij ook wel moeten, want de gemeente Rijnwaarde wil niet bijdragen, zegt de wethouder. Dan heb ik een president geschapen waar ik dus bij andere gevallen hetzelfde moet gaan doen als in dit geval. Dat ga ik dus nu vooralsnog niet doen. R. Frans Kaleb, dan heeft tussen juli en september minder winst geboekt dan verwacht werd. Dit komt vooral door de hoge brandstofprijzen. De winst was 14 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 290 miljoen. Een bevredigend resultaat toch, vindt topman Peter Hartman. Dit is natuurlijk altijd een kwartaal waar luchtvaart winst moet maken. En dat hebben we godzijdank gedaan. Ondanks alle uh, ellende in de wereld van geopolitiek tot uh, vervoer wat wegliep in Japan. Dus ik ben niet ontevreden over dit laatste kwartaal. Maar het bedrijf heeft wel te weinig eigen vermogen. En geld lenen is in de huidige economische omstandigheden duur. Het bedrijf raakte 60% van de beurswaarde kwijt. Volgens Hartman komen er dan ook moeilijke tijden aan voor Air France KLM.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 Drie keer moeten omdraaien voordat we hem gaan uitgeven. Dat zal zeker zijn. En Hartman kan ook niet garanderen dat iedereen zijn baan kan behouden. Gaat het personeel bijpraten over de verslechterende situatie. Want ook de rest van het jaar zal niet makkelijk worden... verwacht Air France KLM. Nou, zullen we eens kijken naar de beurzen dan? Door de onzekerheid in Italië ging Wall Street net als de andere beurzen flink onderuit. De Dow Jones leverde ruim 3% in, de Nasdaq verloor 3,9%. Beleggers hebben maar weinig vertrouwen in een snelle oplossing voor de torenhoge staatsschuld van Italië. Het optimisme is volgens deze analist volledig vervlogen. I think that the optimism that investors had regarding a positive outcome in Europe is dead for right now. Now maybe the stock market can regain optimism on another front is Beurshandelaren verwachten dus niets positiefs meer, denkt hij. Ze houden er rekening mee dat de crisis overslaat naar andere zwakke eurolanden. In Azië wordt alweer een paar uur gehandeld. Ook daar staan de beurzen op verlies. De beurs in Hongkong mag om bijna 4,3% lager. De Nikkei in Tokio opende bijna 2% lager dan de slotkoers van gisteren. Staat nu op een verlies van ruim 2,5%. Tot zover dit nieuwsoverzicht kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl/slash radio 1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Voor het eerst in lange tijd is Madonna bezig met nieuw materiaal. En gisteren lekte haar nieuwe single uit. Of dat bewust of onbewust is gebeurd, dat is niet bekend. Maar Madonna zou er niet blij mee zijn. Het nummer heet Gimme All Your Love en staat op de cd die begin 2012 uitkomt. Nou, dat zou wel eens een hitje kunnen worden. Give me all your love van Madonna. Gaan we naar Mark Robin Visser van de, van de ochtend voor de eerste keer. Mark Robin, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij gaat meelopen met de politie in Apeldoorn. Ja, ik dacht ik doe eens een keer wat anders. Ja. <laughs> <laughs> nou, give it all you got. We hebben het gehoord, hè, er zijn uh, nieuwe plannen hè, voor, de, voor de nationale politie. Dat zal allemaal heel snel uh, moeten gaan gebeuren. Vanaf januari volgend jaar Dan hebben we nog maar tien politieregio's in plaats van uh, 25 regionale korpsen. En uh, ja, een van de speelfiguren in die nieuwe plannen is... De wijkagent. Ik weet niet of het in Apeldoorn ook nog steeds wijkagent heet. Bij mij in de stad hebben ze het tegenwoordig over buurtregisseurs. Maar hoe dan ook, ik moest toch even denken aan die, uh, die goede oude tijd... toen ik die, uh, die ja, hoor aan het lezen was. <tie> oh ja... <yeah. tie> Ja, maar daar moeten we dus echt onmiddellijk mee ophouden met, uh, met dat zwiebertje gedoe. Oh. Dat vinden wijkagenten helemaal niet leuk, heb ik begrepen. Sommige mensen voelen zich zelfs uh, daardoor beledigd, want de moderne wijkagent is op zijn minst actief op de digitale snelweg, heeft een e-mailaccount enzovoort. Deze wijkagent die ik nu ga bezoeken, die twittert zelfs en uh, heeft ook allerlei digitale enquêtes bedacht. Kortom, moderne wijkagent, jong, fris, die wil wat en die gaat dus straks die spil vormen in die uh, in die nieuwe nationale politie. Wat doet zo'n wijkagent nou eigenlijk de hele dag? Hoe ziet zijn dag eruit? Dat gaan we vanochtend allemaal beleven hier in Apeldoorn. We gaan de naam Bromsnoor dus vermijden. Dit was de laatste ja, keer dat we. Dat moeten we oppassen. Had. Ja, dat gaan we niet <laughs> meer zeggen. Marco weer vissen, we horen van je in Apeldoorn. James Murdoch, zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch... moet zich vandaag verantwoorden voor een commissie van het Britse lagerhuis. Voor dat afluisterschandaal. Het schandaal dat leidde tot het opheffen uiteindelijk van de sensatiekrant... News of the World en de arrestatie van bijna twintig journalisten. Maar wat is de impact van het schandaal voor de langere termijn? Zullen er bijvoorbeeld strengere regels komen voor de pers? Correspondent Arjen van der Horst gaat op zoek naar antwoorden. These are the logs of the private investigator Derek Webb, from 2003 to 2011. News of the World mag dan niet meer bestaan. Aan de stroom onthullingen over illegale praktijken van de krant lijkt geen einde te komen. There's Prince William. There are various sportsmen, such as Sir Alex Ferguson. And a string of big name politicians. De schandaalkrant heeft niet alleen duizenden mensen afgeluisterd... maar deze week werd ook duidelijk dat het tientallen beroemde Britten intensief liet volgen. Chris Bryant weet maar al te goed hoe ver News of the World wilde gaan. There was certainly a, at one point when um, the uh, several of the newspapers, including the Sun and the News of the World, monstered me big time. At the end of 2003, when it felt very lonely. Hij was de afgelopen jaren een van de weinige Britse politici die het durfde op te nemen tegen de kranten van Rupert Murdoch. Hij was zelf vaak ook het doelwit van zijn toorn. And I remember a journalist saying to me, we will have killed you by Christmas. De murderkranten The Sun en News of the World demoniseerden hem. Eén journalist zei zelfs dat ze hem voor kerstmis afgemaakt zouden hebben. Toch zijn er nog steeds journalisten die de praktijken verdedigen van News of the World. Zoals Paul McMullen. Demo. Journalisten kunnen doen om mensen te may en kunnen in het area of van in te it. McMullen, een oud-journalist van News of the World... en een van de weinige werknemers van Murdoch... die openlijk toegaven dat zijn krant op grote schaal mensen afluisterde. Hij vindt dat dit nog steeds moet kunnen... om corruptie en liegende politici aan de kaak te stellen. Uh, you know, Als je you know, basically lying. And cheating, stealing money from the electorate, their expenses, and presenting a fake image of themselves, then it is justified. Bijna twintig journalisten van News of the World zijn gearresteerd. Er loopt een diepgaand politieonderzoek. En er is een onafhankelijke commissie die voorstellen moet doen over regulering van de pers. Voor Chris Bryant is het hoog tijd dat er een machtige perswaak ontkomt. You need to have a body that is far more independent of the newspapers and is just run by the newspapers for the newspapers. Where there are prop, Een orgaan dus dat straffen kan uitdelen aan de media en dus nooit ook journalisten kan ontslaan. Maar voor McMullen gaat dat veel te ver. That would be terrible the end. Zo diep ingrijpen in de vrije pers, ja dat is iets voor dictaturen. Who wants the government to control the press? All the worst countries in the world have a state-controlled press. You have to have in a free democracy a free press. Voor Mac is het al genoeg dat de invloed van Rupert Murdoch op de Britse politiek voorbij is. If anyone were to go up to Rupert Murdoch and say, Can you make me prime minister? Say, You're nuts, you know. So, uh, yes, his power uh is end has ended, I think, in uh British politics. Mag parlementariër Chris Bryant wil veel verder gaan. Murdoch heeft 40% van de Britse krantenmarkt in handen en domineert de betaaltelevisie met zijn zender Sky. Part of the invidiousness of the Murdoch involvement in the United Kingdom is that they not only own 40% of the national newspapers, but they also own um, a large share of the pay TV. En aan dat monopolie moet dus een einde komen, zegt Bryant. Want al heeft Rupert Murdoch geen voet meer tussen de deur bij 10 Downing Street... zijn dominantie in de mediawereld is nog onaangetast. Mooi. Consulent Arjen van der Horst maakte deze bijdrage. Belangrijk debat tussen republikeinse presidentskandidaten en de Verenigde Staten... dat begint met Europa. Dat is uniek. Maar niet zo gek, want de beurs in New York verloor gisteren 3 door de onzekere berichten vanuit Italië. En wat zou een republikeinse president doen met Italië? En verder in het debat: een seksschandaal dat de campagne al dagenlang domineert. Dit seksschandaal en Italië. De combinatie is in dit geval puur toeval. The candidates. Eight of them. Battling for the nomination. We have a super mess in this country. The mission: Take back the White House. The issue: Fixing the economy. Hoe zouden de kandidaten de economie weer aan de gang krijgen? De eerste vraag is voor Herman Kane, omdat hij zo hoog staat in de peilingen. Afgelopen dagen waren alle ogen op hem gericht. Hij wordt namelijk beschuldigd van seksuele intimidatie, deze Afro-Amerikaanse kandidaat. Hij is de grote verrassing van deze campagne. Maar eerst... Italy is on the brink of It is the As president, what will you do to make sure their problems do not take down the U.S. financial system? We must grow this economy, number one. Number two, we must assure that our currency is sound, just like een dollar moet een dollar when we wake up in de morgen Just like zoals 60 minuten in een uur, moet een dollar. Eerst groei bewerkstelligen en ervoor zorgen dat een dollar een dollar blijft. Net zoals er 60 minuten in een uur gaan. Het is van een verbluffende eenvoud, dit antwoord. Maar daarmee heeft koploper Kane nog niks gezegd over Italië. Dus so yes, ja, focus op de domestic economy eerst. Er is niet veel dat de Verenigde Staten direct kan doen eerst onze eigen economie dus maar wij als Verenigde Staten we kunnen niet zoveel doen voor Italië ze zijn al lang het punt gepasseerd dat wij ze nog kunnen redden Mitt Romney, Romney geldt volgend jaar bij de presidentsverkiezingen als de gedoodverfde tegenstrever van Obama Well Europe is able to take care of their own problems Europa zou zichzelf moeten redden. There will be some who say here that banks in the U.S. that have Italian debt that we ought to help those as well. My view is no, no, no. We do not need to step in to bail out banks either in Europe or banks here in the U.S. that may have Italian debt. The right answer. Er zal straks ongetwijfeld worden geroepen om hulp voor Amerikaanse banken die veel geld hebben uitstaan in Italië. Maar mijn antwoord is nee, dat gaan we niet doen. En als we doorgaan op de huidige koers? If we stay on the course we're on borrowing is we in is we als we zoveel blijven lenen als de huidige regering dan zitten we over vier, vijf jaar in hetzelfde schuitje als Italië. We moeten dus bezuinigen en onze begroting in orde krijgen, zegt Romney. Een voormalig gouverneur van Massachusetts... die vier jaar geleden ook al presidentskandidaat was. Oh ja, en dan is er natuurlijk nog dat seksschandaal. Die vier vrouwen die Kane beschuldigen van seksuele intimidatie. In recenten dagen hebben we geleerd dat vier verschillende vrouwen... je je van innappropriële verhoudingen. Hier focussen we op karakter en op gegevenheid. Je bent een CEO... Alleen de vraag erover levert de discussieleider veel boerroep op. Waarom, vraagt de presentator, zou het Amerikaanse volk een president kiezen die een karakterprobleem heeft? Het Amerikaanse volk verdient beter dan een kandidaat die wordt veroordeeld door de media. Op grond van valse beschuldigingen. Groot applaus Kerk Kane. Hij komt er voorlopig mee weg, met keihard ontkennen. Maar daarmee zijn de vragen niet verdwenen. Net zo als de vragen over Italië. I... Strijd om de Republikeinse presidentskandidaat is nog lang niet gestreden. U hoort een bijdrage van onze correspondent in de Verenigde Staten, Wessel de Jong. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Het wil maar niet rustig worden bij Ajax. Johan Kruijf en de andere leden van de Raad van Commissarissen... liggen al maanden met elkaar over hoop over het te voeren beleid. Nou, gisteren haakte Marco van Basten definitief af als technisch directeur... en was er weer overleg. Toen Kruijf de Amsterdam Arena verliet... wist hij alleen te melden dat de sfeer goed was geweest. <laughs> de sfeer is altijd goed. <laughs> maar voor de rest is er weinig nieuws. Hoor. U blijft gewoon in de Raad van Commissarissen? Ja, maar niemand heeft gezegd dat het eruit ging. En de overige vier overigens, hoe staan die erin? Nou, we waren er uh, nummer twee, dus uh, het hm. zal wel, ik weet het niet. Maar dat zijn dingen die ze zelf. En de sfeer was in ieder geval positief uh, opbouwd? is altijd goed, sfeer is altijd goed. Kajer Molenaar maakt deel uit van een verzoeningscommissie... die is aangesteld om het conflict op te lossen. Hij heeft goede hoop dat de Kemphaanden aan het eind van de week weer op één lijn zitten. Ja, de lucht is echt behoorlijk geklaard. En uh, zoals ik eerder zei, er zijn gewoon wat kleinere dingetjes die uh, aandacht behoeven. Waar ik niet over kan uitweiden. Maar dat ziet, er, uh, dat ziet er positief uit. Dus er zal misschien vrijdag nog een keer uh, overleg plaatsvinden. En dan, uh, dan moet het uh, afgerond zijn. Als de raad van commissarissen weer goed functioneert, is men er nog niet... dan gaat de club op zoek naar personeel. Bijvoorbeeld een technisch directeur.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 Uh, dit is geen kwalificatiewedstrijd. Dus ik heb gezegd dat ik in principe geen risico met hem neem. Klaas-Jan Huntelaar hoopt dinsdag wel weer beschikbaar te zijn... als er wordt geoefend tegen de Duitsers. Het is pas slot van rekening wel een blessure waar wat tijd voor staat. Ja, Dat hij echt weer uh, goed vast zit, is uh, volgens mij vier uh, weken, zoiets. Maar in Duitsland, uh, dan is het ongeveer twee weken. Dus dan, uh, dan is het wel weer aardig eind op weg. Uh, zit hij weer uh, wat vaster. En uh, nee, die moeten wel talen zijn. Ik denk dat deze nog net iets te vroeg komt. Maar uh, misschien uh, wel vanaf de bank beginnen. We blijven bij de blessures. Jacob Moulenga is voor lange tijd uitgeschakeld. De aanvallen van FC Utrecht heeft uh, zondag... tijdens de wedstrijd tegen Ajax zijn linker kruisband gescheurd. Uh, en dat is sneu, want de Zambiaanse International was in augustus teruggekeerd... na een lang revalidatieproces. Vorig seizoen scheurde hij zijn rechterkruisband. Moelenka was dit seizoen uh, club topscorer met zeven doelpunten. Feyenoord heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Ruud Vormer. 23-jarige middenvelder van Rode JC heeft een aflopend contract... en kon daarom transfervrij door de Rotterdammers worden overgenomen. Basketbal dan. De basketballers van ZZ Leiden... hebben hun eerste wedstrijd in groep B van de Euro Challenge kansloos verloren. De landskampioen had thuis weinig in te brengen... tegen de Turkse miljoenenploeg Beziktas Melingas. Het werd 58-86. En de hockeyers van Rotterdam hebben koploper Amsterdam verslagen. De, de haalduel in de hoofdklasse eindigde in 6-4. Ondanks de nederlaag behoudt Amsterdam de leiding... met twee punten voorsprong op Bloemendaal, Rotterdam en Pinoquet. Radio 1. NOS-journaal. Goedemorgen, het is half zeven door op Megens. Goedemorgen. De Turkse stad Wan en omgeving zijn opnieuw getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Zeker zeven mensen zijn omgekomen en ongeveer 25 gebouwen zijn ingestort. Twee weken geleden vielen er zo'n 600 doden bij een beving in diezelfde regio. De gesprekken over een nieuwe Griekse regering gaan vanochtend verder. Gistermiddag hield premier Papandreou al een afscheidstoespraak in het parlement. Maar later bleek dat toch niet alle problemen zijn opgelost. Vermoedelijk is er oneenigheid over wie de nieuwe regering van Griekenland moet gaan leiden. Na de effectenbeurzen in de VS en Europa hebben ook de beurzen in Azië flink verlies geleden. Zo openen de beurzen in Hongkong 4,3 lager. Oorzaak is onder meer de bezorgdheid over de hoge rentestand en de grote staatsschuld van Italië. En sociale huurwoningen komen mogelijk ook beschikbaar voor mensen met een wat hoger inkomen. Doordat de Europese regels veranderen, wordt de inkomensgrens van 33.000 euro per jaar mogelijk wat ruimer. Verschillende partijen in de Kamer zien wel mogelijkheden, maar minister Donner vindt het nog te vroeg voor een oordeel. Vanmiddag vergadert de Kamer erover. Dat zijn de hoofdpunten nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment komt vooral in het noorden en oosten mist voor. Plaatselijk is er sprake van dichte mist, wat betekent dat het zicht minder dan 200 meter bedraagt. Het is nu 3 graden in het oosten en een graad of 6 in het westen. Nou, de komende uren breidt de mist zich nog wat uit, dus ook in de rest van het land is kans op mist. In de loop van de ochtend dan lost de mist uiteindelijk op, eh, in het midden en zuiden van het land dan. In het noorden blijft het nog lang grijs en mistig. Ook vanmiddag blijft het in de noordelijke provincies waarschijnlijk bewolkt en nevelig of mistig. In de rest van het land ziet het er vrij zonnig uit. De middagtemperatuur ligt vanmiddag rond een graad of 11 tot 14... maar in het bewolkte noorden wordt het niet veel warmer dan een graad of 6. De wind die komt uit het oosten, is zwak tot matig. Later vandaag neemt de wind toe en wordt matig van kracht. Kijken we naar morgen vrijdag. Die begint eerst nog hier en daar bewolkt en wat nevelig. Maar in de loop van de dag verschijnt op steeds meer plaatsen de zon. Met 7 tot 11 graden en een matige oostenwind voelt het een stuk frisser aan. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen. U wilt later net zo leven als nu. Start daarom dit jaar met Rabo Toekomst Sparen. Want wat u dit jaar nog spaart voor later kunt u dit jaar nog aftrekken. Stort daarom uiterlijk 31 december en profiteer van uw fiscale jaarruimte over 2011. Sparen kan slimmer, dat is het idee.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 ANW-verkeersinformatie. In het noordoosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Begin van de ochtendspits levert een paar korte files op. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk 2 kilometer. A7 Hoorn richting Zaanstad voor de afrit Wormen 4. En de A15 richting Europoort bij de Botlektunnel 2 kilometer. Goedemorgen, het is 4 minuten over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal was gisteravond opnieuw een aardschok in Turkije. Het epicentrum lag net als twee weken geleden bij de oostelijke stad Wan. Toen kwamen ongeveer 600 mensen om het leven. En nu zijn er tenminste zeven mensen nog eens omgekomen. En ook gebouwen zijn er weer ingestort. Correspondent in Turkije, Bram van Bram, het was een relatief lichte beving. 5,7 op de schaal van Richter. Is dat wat al wankel was naar de vorige nu ingestort? Nou ja, kijk, eh, normalitair eh, zouden gebouwen, goed gebouwde gebouwen, weinig last hebben van zo'n aardschok van 5.6 of 5.7. Want ik zie nog steeds dat de experts eh, elkaar wat dat betreft een beetje tegenspreken. Maar het epicentrum lag nu zo dicht bij het centrum van Van, zo'n 15 kilometer vandaan. Eh, dat inderdaad ja, de gebouwen die er al slecht aan toe waren, eh, de gebouwen die al scheuren hadden, eh, zo'n 25 gebouwen, eh, die de, aard, de vorige aardbeving dus wel... Overleven. Nu alsnog zijn ingestort. Nou waren er maar drie van die 25 gebouwen uh, nog bewoond. Uh, waaronder uh, twee hotels. En die hotels, daar waren veel gasten. En nu weten we op dit moment dat er in elk geval al zeven mensen... deze aardbeving, dus alsnog niet hebben overleefd. Maar er liggen nog steeds tientallen mensen onder het puin. Onder het ijskoude puin moet ik erbij zeggen. Want ik, uh, ik hoor, ik lees dat het vannacht uh, twee graden heeft gevroren daar. Hmm. En zijn de experts het erover eens, Bram, of het een, een naschok was of een nieuwe aardbeving? Ja, ook daar zijn ze nog niet over uit. Uh, ze spreken elkaar een beetje tegen. Uh, maar om je toch een idee te geven, uh, sinds die aardbeving van 23 oktober... zijn er daar 1400 naschokken geweest. Ik heb er zelf een aantal meegemaakt toen ik er was, uh, ook een naschok van... 5,6 op de schaal uh, van Richter. Dat, de, ik zat op dat moment in een, in een grote taxibus te monteren... en die ging als een boot op de zee op en neer. Begon ik te zwiepen. Maar door die angst voor het naschokken... Uh, is een groot aantal gebouwen onbewoonbaar verklaard. Maar dus niet die hotels. Niet het Bayram Hotel, uh, waar wij zelf ook scheuren in de muur konden zien zitten... Uh, ...waar inspecteurs na die vorige aardbeving zijn langs geweest... ...maar waar toch tientallen journalisten uh, verbleven gisteravond toen dat hotel instortte. En ik hoorde net over een van de cameramensen die daar verbleef. Die was al uit het gebouw gerend uh, en bedacht zich toen, omdat hij zag dat er nieuwe gebouwen aan het instorten waren... ...is teruggerend naar zijn kamer om zijn camera te halen toen alsnog dat hele gebouw is ingestort. En hoe is het met de bevolking daar in de buurt van Wan, in de stad en de omgeving? Is daar, ja. Wordt daar op het ogenblik voor gezorgd? Ja, nou ja de, de, de, uh, natuurlijk uh, wordt daarvoor gezorgd. Uh, er waren heel veel hulpverleners uit heel Turkije, uit, uit de rest van de wereld zelfs, daar naartoe getrokken. Maar veel van die hulpverleners waren alweer op hun, uh, hun weg terug. Uh, ik bedoel, tweeënhalve week na de vorige beving... Dat dan zijn de graafwerkers gewoon bezig... om alle puinhopen weg te halen. Dat was de situatie. Nu zijn al die teams opnieuw teruggestuurd. van eh, nog eens een keer 15.000 tenten onderweg. En intussen gaat die discussie vooral natuurlijk over de vraag, hoe bestaat het nou dat er toch nog zoveel mensen hebben overnacht in gebouwen die kennelijk veel te onveilig waren, met name die hotels. Dat Byron Hotel waar ik net over sprak, is 40 jaar oud, maar is vorig jaar gerenoveerd. Er zat een prachtige nieuwe lik verf op. Ik heb daar eerder dit jaar ook overnacht eh, en twee weken geleden hebben wij dat hotel ook als slaapplek overwogen, maar dat werd toen afgerenofd. Geraden door andere collega's, maar inspecteurs hebben gezegd: ja, we konden niet zo goed zien of dat gebouw nou zo slecht aan toe was, bijvoorbeeld door de isolatie die er zat. Nou, zijn, is het management of zijn die inspecteurs door het management onder druk gezet, omdat ze toch geld wilden verdienen aan deze aardbeving? Dat weten we niet, maar feit is in elk geval dat daar nog steeds collega's onder het puin liggen, mensen die sms'jes hebben verstuurd: wij leven nog, kom ons redden en laten we vooral hopen dat ze het gaan redden. Vermeulen vanuit Turkije over de aardschok die weer een mensen het leven heeft gekost. Wij gaan door naar uh, Mark Robin Visser. Die houdt zich vanochtend bezig met de nieuwe nationale politie. En zoals wij gisteren ontdekten, uh, de belangrijke rol die wijkagenten gaan uh, spelen binnen die nationale politie. Mark Robin, jij bent op, op, uh, op pad. Je gaat vanochtend op pad met een wijkagent. En jij zei al eventjes dat is een hele moderne, want hij twittert. W ja. wat, wat, wat is zijn twitternaam? Uh, dan zal ik dat eens even aan hem vragen. Ik heb hier uh, zijn diploma voor, me, diploma wijkagent, dus ik kan zijn exacte naam hier aflezen. De heer M.W.R. van de Ven. Maar de vraag is even, meneer van de Ven, wat is uw Twitternaam? Oh, mijn Twitternaam? Uh, dat is uh, Pol Driehuizen. Hoe schrijf je dat? Uh, P.O.L. en dan gewoon uh, Driehuizen. Dat is de naam van de grootste, uh, grootste gedeelte van mijn wijk. Dus uh, zodoende de naam. En de pol is van uh, politie. Paul Driehuizen, okay. Lara. Dus uh, ik zou zeggen, stuur hem een Twitter. Of, Ga ik uh, doen, ja. <laughs> We gaan eens even kijken wat, wat meneer Van der Ven daar... Wat doet u daarmee, meneer Van der Ven, met die Twitter? Um, naast gewoon persoonlijk contact met, met wijkbewoners probeer ik daarmee te bereiken dat ik ook uh, op de digitale uh, manier rechtstreeks contact kan krijgen met mijn uh, wijkbewoners en informatie uh, met hun kan delen. Ja. Werkt dat? Uh, ja, ik kan... Uh, Wijkbewoners laten zien wat mijn werk inhoudt en ook wat het bijvoorbeeld niet inhoudt. Um, en uh, zij kunnen rechtstreeks uh, contact met, uh, met hun eigen wijkagent op een hele uh, eenvoudige manier. Ja, ja. Nou, wat uw werk wel inhoudt en wat uw werk allemaal niet inhoudt, daar gaan we het vanochtend uh, over hebben. Ik noemde het al, het diploma, een indrukwekkend papier en vooral uw handtekening die hierop staat, is zo, uh, zo schitterend. Heel dramatisch met heel veel halen. Ja, ja. Is nou, die een beetje mislukt? Nou, u bent eigenlijk de enige die het maar uh, mooi vindt. Uh, ik, uh, <laughs> ik vind hem indrukwekkend. <laughs> ja, ja, nou goed, dat heeft te maken met mijn voorletters, de M en de, en de W. Ja, dan krijg je heel veel van die kraaienpoten. En uh, 8 november, dus u heeft er nog maar net, dit uh, diploma. Gefeliciteerd. Ja, ja, dank u wel. Ja, ik heb hem afgelopen dinsdag uh, opgehaald. Uh, klein jaar uh, hard voor gewerkt. Ja, en toch bent u al langer hier in Apeldoorn wijkagent. Ja, ik ben uh, ongeveer anderhalf jaar uh, uh, wijkagent en die opleiding is uh, meer bedoeld als ondersteuning uh, voor de wijkagenten. En ze willen graag een uh, hbo werk- en denkniveau en daar hebben ze dus deze opleiding ook voor ontwikkeld. Oké, okay. nou gefeliciteerd met het diploma. Ik zie dat u nog in Burger bent, geef me een hand. Ja. <laughs> uh, gaat het, gaan we nog omkleden vandaag? Ja, ik heb mijn, uh, mijn spullen heb ik op het bureau uh, liggen. Dus uh, we gaan straks naar het bureau en dan uh, ga ik me daar omkleden. Wij gaan naar het hoofdbureau van politie in Apeldoorn. Tot straks. Tot zo dadelijk. Deel van de Tweede Kamer wil dat er betere regels komen voor oud-ministers... die na hun politieke leven een goed betaalde baan vinden. Als minister Donner van Middellandse Zaken zijn er al voldoende zorgvuldigheidseisen... en kunnen oud-ministers niet zomaar aan de haal gaan met allerlei vertrouwelijke informatie. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de integriteit van politici. En de Kamerleden hebben ook nog wel een paar suggesties. Camille Eurlings heeft een baan gevonden die hij beter kan combineren met zijn privéleven. Hij wordt een van de vier directeuren van KLM. Dit soort baantjes aannemen, net nadat je uit de politiek bent... het doet toch de wenkbrauwen bij menig een fronsen. Wouter Bos heeft een nieuwe baan. De voormalige PvdA-leider en minister van Financiën wordt per 1 oktober partner bij KPMG. Dit geeft geen goed beeld, vinden ze in de Tweede Kamer. We moeten ook die schijn van dat er iets mis zou kunnen gaan uh, proberen te voorkomen. Wat ik te vaak zie is dat politici specifieke kennis opdoen, een heel groot netwerk bouwen. Dat doen ze in de publieke sector met publiek geld en vervolgens gaan ze naar een consultancybedrijf. Of naar een commercieel bedrijf. En dan gaan ze die publieke kennis commercieel uitbuiten. Uh, daar heb ik grote vraagtekens bij. We hebben graag dat mensen die in de publieke dienst hebben gezeten... ook daarna een baan krijgen. Liefst een uh, uh, uh, baan waardoor ze ook geen wachtgeld meer nodig hebben. Maar dat moet een baan zijn waarbij niemand zegt... ja, de integriteit is op de een of andere manier uh, in het geding. Dus er moeten regels komen, vinden de Kamerleden. Maar wat voor regels? Nou, bij de Partij van de Arbeid heeft Kamerlid Pierre Heijnen wel een idee. Wat ik zou kunnen voorstellen is dat we vastleggen dat politieke ambtsdragers... of het nu is bij gemeenten, provincies of regering... voordat zij een functie aanvaarden, daar toestemming voor vragen bij het zittende bestuur... zodat die kan beoordelen of er sprake zou kunnen zijn van belangen... Uh, verstrengeling uh, of de schijn daarvan. Hoe ziet u dat dan voor zegt minister Eurlings, naar de KLM? Aan wie moet hij dan toestemming vragen? Wie moet die toets doen? De, minister, de huidige minister van, die verantwoordelijk is voor de KLM. En die zegt dan, jij mag dat doen of je mag het niet doen? Ja, want dan weet iedereen dat dat uh, goed geregeld is... en dat er geen uh, misstanden achter schuil gaan. De nieuwe bestuurder, de nieuwe politicus, die toetst dus. Dat vinden ze bij het CDA geen goed idee. Dat is te veel een politieke toets. Ger Koopmans heeft dus een ander voorstel. Je moet, uh, als je gestopt bent en je gaat een nieuwe baan aan waarbij een relatie zit met je vorige werk, moet je dat melden bij de secretaris-generaal van het ministerie waar je gezeten hebt. Dan kan die uh, een onafhankelijke toetsing doen of dat op het gebied van integriteit er niks aan de hand is. Een toets via de hoogste ambtenaar dus. Maar dat plannetje vindt bij de SP niet echt weerklank. Ronald van Raak denkt dat de parlementariërs het beste zelf een integriteitstoets kunnen doen. Misschien is daar een rol weggelegd voor de Tweede Kamer om daarop toe te zien. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Ik vind natuurlijk een minister die klaar is moet kunnen gaan werken. En het is ook helemaal niet raar als hij zijn expertise inzet voor de samenleving. Alleen dat kan niet meteen. Daar moet een bepaalde periode overheen. Bijvoorbeeld een jaar of twee jaar. Dus misschien uh, zou het goed zijn om daar een afkoelperiode te maken. Dat de minister ook even iets anders gaat doen. En niet met alle actuele en gevoelige informatie aan de slag kan als consultant. Eerst een afkoelperiode en bij twijfel de zaak dus voorleggen aan de Tweede Kamer als het aan de SP ligt. Vandaag is het woord aan minister Donner van Binnenlandse Zaken. En hij heeft vast ook nog wel een creatief idee... hoe de integriteit van oud-politici het best gewaarborgd kan worden. Bijdrage hoort u van politieke redacteur Margeet Boer. Een nieuwe trend bij dieven kentekenplaten stelen. De BOVAG maakt zich daar zorgen over. Hij begint de campagne en gaat schroeven en popnagels uitdelen. Nou, kom maar horen hoe ze dat gaan doen. Wijnand Zwaan, is maar eens even met de verkeersinformatie. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de ochtendspits die begint op veel plaatsen nogal mistig. Het is wel zo dat die mist vooral in het noordoosten hangt. En niet op de plaatsen waar spitsstroken zijn. Dus wat dat betreft verwachten we geen problemen. Nou, de spits is begonnen met een paar dagelijkse files rond Amsterdam en Rotterdam. Wat opvalt zijn de problemen in de Velsertunnel. tunnel Opnieuw door losse roosters. Net als gisteren, dat is nog niet verholpen. Richting Velzen is de rechter rijstrook dicht in de tunnel. Dus van noord naar zuid kun je beter omrijden via de wijkertunnel over de A9. Oké, okay, nou, je zegt door de mist geen problemen. Wat verwacht je in de loop van de ochtend? En daarom verwachten we toch een vrij normale ochtendspits. Ja, donderdagochtend is het altijd wel uh, relatief druk. Dus rond half negen toch zo'n 230 kilometer file. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten rechter in Amsterdam doet vandaag uitspraak in een zaak tegen een 85-jarige vrouw... die begin vorig jaar haar geestelijk gehandicapte dochter om het leven bracht. Die dochter had het syndroom van Down. Marianne de Graaf werkt bij de stichting Downsyndroom. Mevrouw de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen u iets meer over deze zaak nog vertellen? Wat was de aanleiding voor deze moeder om haar dochter om te brengen? Ja, waarschijnlijk uh, wilde paniek. Doe wie, uh, wie brengt zijn kind al om het leven... Ja. Uh, dus ik, ik, ik, ik, ik, ik ken de aanleiding niet exact. Maar uh, het was wel een ongelofelijke schok. Want dit is natuurlijk niet iets wat je wat je dagelijks meemaakt in de, in de 27 jaar dat ik nou actief ben in het Veld down syndroom. Is dit de eerste keer dat ik dit uh, meemaak? Ja, er werd gezegd, die, die dochter dreigt het huis uit te worden gezet. En dat kon de moeder niet aan. Ja, uh, yeah. ehm... Uh, ja, dat, dat zou kunnen, maar misschien heeft ze ook uh, brieven, een, een brief van de kantonrechter, uh, zou daar de andere aanleiding toe zijn. Ja, dus, zo'n kantonrechter, kijk, moeder was uh, de curator van haar dochter en dat deed ze samen met, met nog een zoon, dus de broer van Dominique, zeg maar, de dochter in kwestie. Uh, ja, als je curator bent, krijg je eigenlijk elk jaar dan een brief van de, van, van de kantonrechter, want die wil dat je keurig netjes de... de... De, de, de, hoe heet dat, de financiële administratie netjes op een rijtje hou, ja. daar kan ze een herinnering van hebben gekregen. Moeder kan dat eventueel in paniek verkeerd geïnterpreteerd hebben... en heeft het woord rechter gelezen en gedacht... oh jee, nu gaan er enge dingen gebeuren. Ik begrijp ook dat moeder enigszins aan het dementeren is. Nou, ja, dat zijn dan mogelijkheden... waardoor moeder op een gegeven moment ineens... in, in, in, in een moment van uh, absolute dwaling gedacht hebben, oh, nu komen ze mijn kind ophalen. Ja, ja. En ja, dan, dan, dan gebeurt zoiets. Maar... Nou ja, dan gebeurt zoiets. Weet u waarom de moeder op zo'n hoge leeftijd nog voor haar zorgt? Komt dat vaker voor? Uh, het komt um, wel steeds vaker voor... dat mensen uh, met een handicap thuis blijven wonen. Of althans zeker niet in een instelling wonen. Kijk, deze moeder en deze dochter komen inderdaad uit een generatie waarin het nog eigenlijk heel gewoon was, usance... dat dat uh, mensen zo rond hun 15e, 16e, 17e jaar het huis uit gingen en in een instelling gingen wonen. En deze dochter was door moeder daar weer uitgehaald en uh, kwam weer thuis. En, eh, kan, en dat doe je ook niet zomaar. Dus waarschijnlijk had moeder weinig vertrouwen in de instellingen. En als we al met elkaar vreselijk gefaald hebben... dan is het dus dat kennelijk de hele hulpverlening rond Amsterdam... en rond de instellingen geen kans heeft gezien... om het vertrouwen bij moeder te herstellen en met moeder samen. Te kijken naar een goede oplossing voor de toekomst. Ja, en, en, Raadt u het af om dat soort kinderen thuis te blijven verzorgen? Nee, ik, ik raad het ja, niet af en niet aan. Wat, wat vreselijk belangrijk is... Uh, en wat de les is uit deze, deze situatie... en die les die kennen we eigenlijk al jaren... is dat we dus... Uh, als je een kind hebt waarvan je vermoedt... dat het kwetsbaar zal blijven in de toekomst... en dat weet je als ouders van een kind met Down syndroom en ongeveer zeker... dat er altijd enige vorm van verzorging, minstens begeleiding, dan zijn dan, uh, dan moet je als ouders al behoorlijk op tijd, op het moment dat jij nog jolig en fris en vrolijk en hè, een, een oudere jongere bent, zeg maar, uh, al, al goed je kind opvoeden in de richting van dat je er zelf niet meer bent later. En je moet al structuren scheppen voor die kwetsbare persoon waarin dingen doorgaan zoals ze gaan. En hoe beter jouw kind functioneert, hoe beter dat gaat en hoe beter jij ook waarschijnlijk inzicht kan krijgen in wat die persoon later heel belangrijk vindt. Uh, dat door blijft gaan. En dat kan je natuurlijk door gewoon interviewen, gewoon in de gaten houden. van wat is zijn nou de belangrijkste uh, uh, uh, zaken in jouw leven? Wat zijn de vaste waarden? En je moet dus eigenlijk als ouders. over je graf gaan regeren. door al een soort levenstestament te maken. Ja. waarin heel duidelijk samen, liefst natuurlijk. samen met je kind hebt vastgelegd. wat er belangrijk is mm -hmm. voor je kind. En. Is je kind uh, uh, nog zwakker en functioneert nog moeilijker, dan zul je dat moeten doen door goed te observeren in welke situaties jouw kind zich prettig voelt. En daar moet je structuren voor scheppen ja. en dat moet je tijdig doen, nog op een moment dat je kan vaststellen. Ja, dit werkt of nee, we gaan dit nog verder opschuiven. Goed. Nieuwe inzichten maken dat ik het nu dan zo ga doen. Gaat... Mevrouw de Graaf van ja. Stichting Down syndroom Hartelijk dank voor je verhaal. Goedemorgen. Tien minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zit u in de auto? Heeft u dan vanochtend gekeken of uw kentekenplaat nog wel goed vastzit? Want uh, daar moeten we met z'n allen beter op letten, zegt de brancheorganisatie BOVAG. Um, we beginnen daarom ook een actie om automobilisten erop te wijzen. Gijs Bosman van BOVAG, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe kan het eigenlijk dat die kentekenplaten loszitten? Ja, dat is eigenlijk heel gek. Die kentekenplaten, dat is eigenlijk ook een waardedocument. Je moet dat vergelijken met je kentekenbewijs of met de pasjes die in je portemonnee zitten. En daar ga je ook heel zuinig mee om. Mm -hmm. Maar wat we helaas nog, nog veel zien, is dat die kentekenplaten in een uh, simpele kunststofhouder geklikt zitten. En dat is eigenlijk helemaal niet vastgeschroefd of op een andere manier aan de auto bevestigd. En ja, die kun je dan uh, heel eenvoudig met een schroevendraaier, soms zelfs helemaal zonder gereedschap uh, kun je die eraf halen. Of oh. kwijtraken, kan ook natuurlijk. En gewoon kwijtraken, ja. Ja, dat, dat gebeurt ook veel. Uh, denk aan de wasstraat, maar denk bijvoorbeeld ook aan een uh, tikje... die je van een andere auto krijgt met de trekhaak bij het inparkeren. Je kentekenplaat buigt om, die springt aan één kant uit zijn houder... en bij de eerste beste verkeerder een probleem kwijt. Ja, dat is lastig meneer Bosman, maar diefstal is uw grote zorg. Hè? Hoeveel kentekenplaten worden er gestolen per jaar? Ja, dat is een, een schatting, dat weten we niet precies... maar uh, dat gaat wel om tussen de 10.000 en 20.000 kentekenplaten. Dus dat zijn er behoorlijk veel. En het vervelende daarvan is dat er met die gestolen kentekenplaten... allerlei criminele dingen gedaan kunnen worden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een ander groot probleem... met tankers zonder betalen. Dus mensen die hun tank volgooien en vervolgens uh, zonder te betalen wegrijden. Dat gebeurt uh, heel veel met van die gestolen kentekenplaten. Ja, en als dan de politie aan de hand van de camerabeelden de dader probeert op te sporen... ...dan komen ze bij die rechtmatige eigenaar van die gestolen platen uit... ...die daar dus helemaal niks mee te maken heeft. Dus dat is echt heel vervelend. Oké. Okay. En wat is dan de oplossing? Gewoon met een boormachine die dingen vast schroeven? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Er zijn een aantal manieren. Dat kan inderdaad door, door gaatjes te boren en daar een zogenaamde topnagel doorheen te zetten. Dat is een soort bevestiging die je niet meer met een schroevendraaier... ...of met een simpel tangetje loskrijgt, maar die je echt ook weer met gereedschap moet gaan uitboren om die kentekenplaat los te halen. Lukt dat niet, dan uh, zijn er ook speciale schroeven die je eigenlijk maar één kant op kan draaien in de handel, waarmee je hem vast kunt zetten. Dus er zijn eigenlijk zat manieren en in de meeste gevallen is binnen een paar minuten is een kentekenplaat zo bevestigd dat je het niet kwijt hmm. kan raken. Maar is dat wel afdoende dan? Want ik ben niet zo heel handig, maar zo'n slijptolletje in je zak, dan is het toch ook zo eraf? Ja, kijk, 100% volkomen dat die kentekenplaten gestolen worden, dat kun je natuurlijk eigenlijk niet. Maar uh, waar het ons om gaat, is vooral die gelegenheidsdieven die rondlopen en uh, die eigenlijk op zoek zijn... naar de makkelijke en de snelle methode om in het bezit te komen van een paar pa kentekenplaten. Om die het eigenlijk moeilijk te maken. En ja, die gaan niet graag op een drukke parkeerplaats met een boormachine aan de gang om een kentekenplaat van de auto. Die had want dat valt op en dat willen ze niet. Goed. Um, mensen die nu luisteren, die in auto's zitten, waar kunnen ze terecht vanmiddag? Nou, we staan vanmiddag bij uh, BP Tankstation De Lucht uh, aan de Rijksweg A2. Dat uh, kom je tegen als je van Utrecht naar ook een Bos rijdt. Als je zeg maar net over de metine snijgel bent bij zo'n bommel, ja. is dat het grote tankstation. En daar staat u met een bakje schroeven, begrijp ik? Daar staan wij vanmiddag vanaf 12 uur inderdaad met een bakje schroeven en een hoop popnagels en een paar monteurs. Nou. En uh, nou ja, als je daar langskomt en uh, je hebt gezien dat je kentekenplaten niet goed vastzitten, stop even. Spreek een van de bovenmonteurs aan en we zetten hem vast. Goed, Gijs Bosman van de BOVAG, dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Een oud-directeur van de Tilburgse gevangenis zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag tegenover zijn personeel, schrijft het AD. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil de zaak laten rusten. Volgens het gevangenispersoneel wordt de zaak in de doofpot gestopt. De voormalig directeur zou volgens verschillende getuigen niet alleen seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt, maar ook handtastelijk zijn geweest. Ja, er werd al bekend dat de oud-directeur zijn personeel in het geheim filmde... Het departement vond na intern onderzoek aanwijzingen voor het wangedrag. De man heeft inmiddels trouwens een nieuwe baan bij hetzelfde ministerie... en dat wil de zaak liever verder laten rusten, meldt het AD. De ondernemingsraad van de gevangenis dringt alsnog aan op aangifte bij de politie. De oud-directeur wil niet reageren op de beschuldigingen. Met het inzetten van Apache-gevechtshelikopters... hoopt de VVD piraten een kopje kleiner te maken, schrijft de Telegraaf. Die kunnen volgens Kamerlid Ten Broeke verdere escalatie voorkomen, die apache Ik was er, ja. niet die ja. piraten. Vandaag praat de Kamer met minister Hille van Defensie... over de twee anti-piraterijmissies waar Nederland aan deelneemt. De VVD wil dat Hille harder optreedt tegen piraten. Ook moet hij het aantal beveiligingsteams... voor kwetsbare zeetransporten verdubbelen van 50 naar 100. Jongeren die mantelzorger zijn, hebben vaak zelf zorg nodig, meldt Trouw. Ruim 1 op de 10 jongeren met een chronisch zieke vader of moeder... heeft zelf ook problemen. Ze hebben last van lichamelijke klachten, angsten, somberheid... en hebben de neiging zich terug te trekken. De Universiteit van Amsterdam deed voor het eerst onderzoek naar deze problemen. Er was behoefte aan, want 1 op de 4 jongeren in Nederland is mantelzorger. Jongeren die opgroeien met een zieke ouder... voelen zich vaak alleen niet voldoende ondersteund en onbegrepen. Tweede Kamerleden zijn maar makken schapen, vindt Dagblas de pers. En slechts een enkeling durft in te gaan tegen de ijzeren fractiediscipline. En dat terwijl ze volgens de grondwet onafhankelijk zijn... Heid, onafhankelijk zijn fractiediscipline is heilig, blijkt uit de cijfers. En de zwarte schapen krijgen straf. Stuk naar aanleiding van het gedoe rond CDA-dissidenten Koppian en Ferrier. En vroeg de krant wat cijfers op. In de afgelopen tien jaar stemde de Kamer over 2300 wetten. In dertien gevallen stemden Kamerleden anders dan hun fractie. En ook al breng je dan de meerderheid niet in gevaar... er zijn maar weinig deurvals die het doen... Doe je het wel, dan word je doorgaans bijvoorbeeld zo laag op de kieslijst gezet dat je niet meer terugkomt. Bierbrouwer Heineken gaat op de duurzame toer, dat meldt het FD. Het concern overweegt mee te doen aan een windmolenpark in de Noordoostpolder dat nog gebouwd moet worden. Daarnaast wil Heineken de brouwerij in Zoeterwoude al binnenkort gedeeltelijk laten draaien op eigen windmolens. Het windmolenpark van 1 miljard euro is controversieel, zijn veel bezwaren tegenin gebracht. Boeren en ondernemers vrezen dat het park een gevaar voor de dijkveiligheid en de scheepvaart kan vormen. We hadden het gisterochtend over robots. Over tien jaar ongeveer lopen er intelligente robots rond... die actief mensen kunnen helpen, schrijft Spits. De simpele taken die robots op dit moment nog doen... zullen volledig omgegooid worden. Dat verwacht robotica-professor Pieter Jonker van de TU Delft. De robots die nu nog op de markt zijn, zijn duur en lomp. En ook andere robots hebben vooralsnog geen doorbraak kunnen bewerkstelligen. Maar volgens de proces, professor zit hij er wel aan te komen. Hij verwacht binnen tien tot twintig jaar bijvoorbeeld een robot op het treinstation... die je kan vertellen welk spoor je moet.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 Dit is Radio 1.